Bibliotheken hebben steeds vaker te maken met overlast en intimidatie. Verschillende bibliotheken hebben veiligheidsmaatregelen genomen. En in Amsterdam zijn twee vestigingen gedeeltelijk gesloten... omdat jongeren het personeel zouden beledigen en bespugen. Ook dronken en verwarde mensen veroorzaken vaak overlast... zegt de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Waar ik onder andere denk dat het aan ligt... is dat de bibliotheek de afgelopen jaren een enorme transformatie heeft doorgemaakt... van sec boekuitleen... Uh, plek naar een, uh, naar een plaats waar je voor alles en nog wat uh, terecht kan. En wij willen dus ook heel graag dat die hele grote groep mensen binnenkomt. Maar op de uh, slippen van de goedwillende, uh, enthousiaste uh, groep mensen... komen daar dus ook mensen binnen die uh, wat minder goede bedoelingen hebben. Geen dak boven je hoofd hebben of op de bank slapen bij vrienden. In Nederland zijn er veel mensen die zo leven. Maar hoeveel dat er precies zijn, dat is onbekend. Sarah was twee jaar dakloos vanaf haar negentiende. Mijn inkomen en mijn uh, huur. die verschilden niet zoveel van elkaar. Dus het was alleen echt een kwestie van. wanneer uh, zou het misgaan? Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. Een paar maanden later uh, had ik een huurachterstand en stond ik op straat. Toen ze bij de daklozenopvang aankwam. besefte ze pas echt dat ze ook een dakloze was geworden. Het waren mensen die mij eens uh, 50 cent vroegen. Of 20 cent, of noem maar op. En uh, toen die besef kwam: van eigenlijk, ik en hun zijn nu gewoon hetzelfde. En niet dat ik de regering naar hun keek of zo. Alleen we zaten gewoon precies in hetzelfde bootje. Dus uh, die klap kwam zo hard aan dat ik dus. en uh, besloot om daartoe weg te gaan. Inmiddels helpt Sarah nu andere jongeren die dakloos zijn. Deze week tellen 50 gemeenten. hoeveel daklozen ze kennen. Op die manier moet er een beter beeld komen van hoe groot het probleem is. zodat het beter kan worden aangepakt.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 Dat, dat is het eigenlijk. Ja. Uh, okay. um, en dan kijk ik uh, de dame in kwestie: Nederlandstalig en Engelstalig. Ja. Ja. Bijzonder. Ja, ja. Ja. Best wel. Ja, hoe, uh, hoe, de, hoe, is, dat, uh, hoe is dat zo? Uh, ja, ik denk dat je die vraag beter geeft. Ga ik weer ik terug naar je. Daar is het mee? Ah, maar dat, want hij, hij bedenkt de liedjes of niet? We zijn nu eigenlijk wel meer samen aan het uh, schrijven. Ja. en. en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 Tony Beretta, daar komt het niet vandaan. Zeker niet. Nee? Nee. Um, wanneer ben jij in beeld gekomen? Was het de eerste hij? Of, uh, ja, het dat was zeker hij. eerste ja. hij. Ja. Ja, wanneer ik ben, er ben jij? Er nog uh, niet zo heel lang. Uh, nee? Nee. Hoe, hoe lang? Tweede, nou ja, we zijn eigenlijk een beetje begonnen met gewoon... Uh, hij heeft mij toen gevraagd om een duetje. Net als een huwelijk? Uh, ja. <laughs> Misschien wel belangrijk. <laughs> een muzikale huwelijk eigenlijk. Uh, in... Althans, hij zei ik heb een liedje. En ja. uh, dat is een heel lief liedje...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 Ja. Met, uh, met ja, dat zeg ik ook wel eens tegen hem. Dan, dan, dan is het ook echt van... Oh, ik, had echt, nou, ik had echt iets goeds in mijn hoofd. Heb je het opgeschreven? Nee. Meteen, meteen doen, met ja, doen. Nou weet ik Omdat het dan, niet meer. Dan ja. Ja. ben ik, ben ik het kwijt. Uh, ik ga niet vertellen dat... Uh, wordt er dan ook een beetje lichtelijk... een wat oplopende uh, discussie dan uh, gevoerd? Of valt dat nog wel mee? Nee, dat valt mee. Uh, dat valt mee.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 Thank you.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 Sterrenvlug haast ik naar je toe en als ik voor je sta zijn we sterk in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 Bye. Okay.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 Jij ze voor lieve, beide verdriet Figuren meer maat in de licht, in de lucht Die rollen licht valt als de zon je weer ziet Ik wil je voor mezelf, geen ander hoeft jou te zien Jou wil ik niet delen, je bent wat ik verdien Momenten, dat jij voor mij hebt klaargestaan Maar mijn laatste dag Weet ik dat je naast me staat Jij geeft me kracht Als een in je meiden. Jij geeft me moed Met jou trek ik te strijden Jij is vol passie En ambitie in het niet Jij is zo voor liefde, pijn en verdriet Tijden dat ik je niet heb gezien, was ik een half mens Tijden dat ik je niet in mijn handen had gesloten, stond ik stil Tijden dat ik je niet heb gezien, was ik een half mens en dat ik je niet in mijn handen had gesloten, stond ik stil. Jij geeft me kracht, als een velen je meiden. Jij geeft me moed, met jou trek ik te strijden Jij zoveel passie en ambitie in het niets. Jij zo zoveel liefde, pijn en verdriet. I'm mm not -hmm.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 Your head straight to the bottom With each step, this thing went bottom. Feel your wrath, prepare for the flooding Hypnotize the deeper you're cutting But I was so mean Turns out you were hell on earth I forgot what I needed And I only put you first I lost all of my senses, red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 Eerder jij mij mist, het is verspeelde energie, het is dus fuck it. Het voelt alsof ik in de weg zit, met een als ik pop it. Wil je liever dat ik ga of dat ik blijf, en lock Ik Kan niet meer doen alsof ik alles hier zo hebben in mijn pocket of Wil je dat ik blijf? Hoe wil je dat ik weg ga? Ik kan niet meer doen alsof, mijn gevoel is van een stof Voelt alsof ik in de weg sta Dingen gaan zoals ze gaan Ik ben een man, ik veeg mijn traag. Ik kan niet meer doen als of. Energie die is op. Is de reden dat ik slecht slaap. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Wil je dat ik blijf, dit is een andere rit Zoveel yeah. gesprekken met elkaar, maar toch verandert er niks ah. Weer bij je die zeg je steeds, ga naar je andere Heel De grap van die verhaal, ik heb geen andere pis yeah. Nu praat ik met jou, het is op een vijftig Gesprekken gaan maar langs, ik rijd dertig hier op een vijftig Op de 7, als normaal, ik neem mijn huisje yeah. Ik dacht al aan huisje, boompje en kleintjes Als ik je weer wat op leugens, lieg je dan in mijn gezicht Als jij mijn huis verlaten weggehaald, voel ik al dat je me mist Als je weer boos bent, en dingen roepen, wat jij niet eens meent Ik leef een hele gekke leven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 Die is op, is dat ik is yeah. gevolgd door het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 Ik zou willen zeggen dat je buiten heel veel moet zijn... maar dan weet ik ook niet waar ik ze moet zijn. Dus misschien ligt het aan mij. Dat ja, ja oké. Okay. Dus ik denk is... niet dat het per se ligt aan de plek? Nee? Of zo, waar je dan nee, bent. ik weet niet. Nederland is het overal prima bereikbaar, volgens mij. Ja. ja. Maar uh, de Voorstin is het de, een leuke plek om te spelen? Zeker, ja. Ja. De... Uh, hebben jullie er al gestaan ooit? We hebben, ik heb een keer met de vorige lichting van Jesse Beretta... hebben we er een keer een avond gestaan... Ja.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 yourself up by reaching out to us. energies that resonate summon that home, leaving you with a crush Insecurity's a bitch blows your vision Sights are getting hazy It's hard to make a decision Deep down you still got it Intuition The only real voice to which you should listen You make your way It's up to you What will go and what will stay Got yourself steady and ready to play You should be out there in a dominant way Born alone, die alone Grow outside your comfort zone No tiptoe but careful though Got your flow and the wind will blow You into another state of mind Short sure that you'll find The scars be in the line Fucking perfectly designed So shut the fuck up Up me Look at yourself And how you I thought I told you so This is not the way we go Is all you got for show Blown up by a piggy go Shake my head, I ain't that.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 Check The thing you think is real. So, how you wanna live your life if you don't know what you feel? Sense and sell, In the eye of the beholder, all these secrets Hover like life I feel it burning me, but I don't wanna be my own enemy. You just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 to me Wasted life paid the price of one concern for me When I was young I used to play some rock and roll Dropped out of school quit my job Pursued my dreams and all Drinking life the party times, they just got to me Couldn't keep my head on the street I was left a little too free So my advice I give to you Move steady as she goes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 Vat ik het een beetje uh, redelijk goed samen? Of... Zeker, zeker. Ja, zie je dat... Uh... dat uh, gezichten en individuen zijn verwisselbaar met elkaar... maar je hebt altijd hetzelfde soort karakter van op een bepaald moment in kroegen zitten. En deze gaat dan toevallig over die, uh, die ene gast die had gezegd dat hij... ik had prof atleet kunnen worden, maar toen gebeurde dit. Of ik had professioneel muzikant kunnen worden, maar toen gebeurde... Uh, juist. Je hebt altijd wel zo'n gast.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 We gaan straks nog in het laatste uur nog één nummer horen. Maar eerst Daisy Bellas. Want die uh, treedt vanavond op in de toekomstmuziek. Samen met uh, Iris Jean. Met de genoemde Iris, Iris Jean. Ja, kom bijna niet uit. Uh, maar dat I heeft fight, alles te maken met dit. I cry. I only dance between the walls of my whole hell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 understand.